goed begrepen heb, zijn er een paar kinderen erg ongeduldig geworden... ...want ze willen weten wat Paulus nu precies boven het hoofd hangt. Wel, dan zijn jullie niet de enige die last van ongeduld hebben. Eucalypta ziet rood van ergernis... ...en popelt van verlangen om Amantaburu haar bevelen te geven. Amantaburu zelf ziet groen van ergernis. Net zo groen als de fles waaruit hij tevoorschijn is gekomen. Paulus is misschien de enige die geen haast heeft. Paulus zit zich te verkneuteren onder de heksentafel. Volkomen onzichtbaar... Veilig in zijn toverkring kan hem het gesprek tussen Eucalypta en Amantaburu niet lang genoeg duren. Hoe langer ze praten, hoe meer Paulus de gelegenheid krijgt om zich een indruk van die vreemde flessengeest te vormen. En dat zal nodig zijn, want Paulus begrijpt heel goed dat hij met die Amantaburu nog wel het een en ander te stellen zal krijgen. Maar zover is het nog niet. Voorlopig kan Paulus volstaan met stiekem onder de tafel te zitten en toe te luisteren. Amantaburu... Nu nee, is dan het ogenblik aangebroken waarop ik je kan uitleggen wat voor plannen ik heb gemaakt. Een schitterend plan heb ik uitgedacht om van die polis af te komen. <lacht> ja, ja. Je moet weten dat ik een beloofd heb om me met rust te laten. Zo, heb jij dat beloofd. En toch ga jij die belofte breken. Oeh, nee, ik niet. Ik zal wel uitkijken. Daar zit er nou juist het slimme in. Eh, kijk eens hier, Amantaburu. Ik heb nou wel beloofd dat ik Paulus geen kwaad zal doen... maar ik heb niet beloofd dat Amantaburu hem geen kwaad zal doen. <lacht> Snap je wel? Dat is inderdaad heel slim bedacht, daar. En het bewijst dat je een verdraaid slecht karakter hebt. Kom, kom. Je hoeft me geen verwijten te maken... Zo lievertje ben je bij jezelf ook niet. Maar goed, ik zal je nou vertellen wat er van je verwacht wordt. Ik verwacht! Goeie genade, wat is dat nou weer? Ik ben het eucalypta, Ooguburu. Mag ik binnenkomen? Lieve hulp, dat is Oogoburu nou weer. Is het niet om wat van te krijgen? Eucalypta, je hebt me nog steeds niet verteld wat er van mij verwacht wordt hoe als kuiken dat je bent, wil je je mond wel eens houden? Moet de goede je nou horen? Ik verwacht dat je als de maan weer in die fles kruipt. Oeps, verdween! Alweer, het is maar wat boos. Ik zal nog één keer gehoorzaken. Daar ga ik aan. Laat je mij zo nou in, Eucalyptafus, en no, top. Uh, niet. Boeroe, ik laat je er zeker niet in. Ik kom je alleen maar even zeggen... ...dat ik me dood erger dan die zogenaamde buurpraat praatjes van jullie. Ik heb geen tijd voor je. Mm, toch zou ik graag even willen vernemen... ...met wie jij aan het praten was, hè? Ik hoorde een stem. Een holle, een rare, heel ...dan nogal wel zo tamelijk buitengemeen vreemde stem. Geen snors heb je daarmee te maken. Geen zikkepit. Jij hebt je snavel niet in andermans zaken te steken. Zoals je wilt. Dan is er overigens nog iets. Ik heb je al gezegd dat ik geen tijd voor je heb. Je stoort me. Wel, wel, had dat maar duidelijk gezegd. Natuurlijk wil ik je helemaal niet storen. Het was alleen maar pure vriendelijkheid van mij. Ik wou je even gedag zeggen, anders niet. Gedag zeggen? Oeh, nou, dat doen we dan, hè? Dag, je woeroe? Dag, Eucalypta. Ik kom nog wel eens langs. Ik hoop het niet. Jo, ik hoop dat je het uit je hoofd laat, bemoeial die je bent. Ik hoop dat ik nou eindelijk ongehinderd met zo'n kostbare flessengeest kan praten. Wil je wel geloven dat ik er als een berg tegenop zie om hem nou weer uit die fles op te roepen? Maar als hij zijn geduld verliest, dan ben ik nog niet jarig. En toch zal het moeten gebeuren, want de plannetje moet slagen. Amantaboeru, andermaal, verscheen! Voor een duveltje in een doosje, ik heb er nou schoon genoeg van. Ik kan mijn tijd beter gebruiken dan door steeds maar fles in fles uit te vliegen. Ik wil nou wel eens spijkers met koppen slaan. Ik ook amantaboero, niets liever dan dat, ik verzeker het je. Spijkers met koppen, ja! Yeah. En omdat er hier geen spijkers met koppen zijn om op te slaan, Ga ik op jouw kop slaan? Hier, pak aan! Help! Genade! Lieve beste Amanteboel! Hou, mijn arme hoofd, houd nog op! Oh, hoe was dat? daar knapt een geest van op. Een geest wil ook wel wat beweging hebben. Na al dat gezit in die snertfles. Dat is allemaal mooi en best. Maar je moet je woede niet op mij koelen, maar op Paulus de boskabouter. Dat is de bedoeling. Oeh, ik wou dat ik je nooit had opgeroepen. Eigen schuld, Eucalypta. Wacht, ik zal je... Nee, nee, niet achterna zitten. Wat, wat wil je van me? Ik wil krijgertje spelen, Tikkie. Jij bent hem. Mag jij je meesteres zo'n harde tik geven? Je vergeet dat ik je meesteres ben en dat je mij moet gehoorzamen. Ik zal je nog alles kort en bondig uitleggen. He, ja, let op. Om Paulus zand in de ogen te strooien... ...heb ik hem beloofd dat ik hem zou leren toveren. Een enkel kunstje heb ik hem zelf nog geleerd. Dat was gevaarlijk, maar boest wel... ...omdat ik eerst zijn vertrouwen wilde winnen. En nu, Amantaboru... Nu ik dat vertrouwen heb, ga ik hem een tweede toverkunst leren. <lacht> ik zal hem een cadeau doen. <lacht> je snapt zeker wel welke fles. Ik snap het, Eucalypta. Juist, deze fles met jou erin. Ik zal Paulus vertellen hoe hij je ook moet roepen... en wat hij je allemaal mag opdragen. Maar nu komt het. En je wilt me wel goed begrepen, hè? Natuurlijk doe jij volstrekt niet wat Boudis van je vraagt. De eerste de beste keer dat hij je uit de fles laat verschijnen, ...mag je erop slaan, zo hard als je kunt. Je mag spijkers met koppen slaan en kregertjes spelen en alles wat je maar wilt. <lacht> heb je dat goed gesnapt? Ik heb je begrepen. Mooi zo, dat is een pak van mijn hart. Ik heb ik alles gezegd wat ik zeggen wilde. Je kunt weer in je fles verdwijnen, Amantaboro. Ga maar. De rest kan ik wel aan jou verlaten. Het enige wat me nou nog te doen staat is policy opzoeken, mooie praatjes verzinnen en zorgen dat er niets vermoedend en het weer in toverles komt. Eucalypta. Wrijft in haar handen van plezier. Ze maakt een ronde dansje door haar kamer, lacht zo hard dat ze tranen in de ogen krijgt en dan wrijft ze haar ogen uit met haar zakdoek en snuit tetterend haar neus. Kijk. Vervolgens huppelt ze de deur uit en verdwijnt joelend tussen de bomen. Stellig gaat ze nu regelrecht naar de boom van Paulus om dat boskaboutertje haar vriendelijke uitnodiging over te brengen. Wel nu, ze zal hem niet thuis treffen, want Paulus kruipt juist uit zijn tovercirkel en wordt opeens zichtbaar. Hij komt onder de heksentafel uit en stapt naar de fles waarin Amantaburu opgesloten zit. Met zijn handjes op de rug gaat hij voor die fles staan en glimlacht. Ja, dag Amantaburu. Het is jammer dat ik nou geen tijd meer heb om met je te praten. Maar we spreken elkaar nog later hoor.